Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komt een flinke staking aan. Eind deze maand leggen onder meer boa's en vuilnismannen hun werk neer. Ze vinden de loonsverhoging die eraan komt te karig. Hoe de acties eruit gaan zien is nog niet duidelijk. Maar het zou best eens een ranzige boel kunnen worden. Bijvoorbeeld dat vuilnisbakken niet worden geleegd en veegauto's in de garage blijven staan. Ja, dit weekend wordt er ook gestaakt. Heb je iets besteld, dan kan het zijn dat je pakketje er langer over doet. Post- en pakketbezorgers willen betere CO-afspraken. Politie in Brabant heeft vanochtend twee mannen opgepakt die een aanslag zouden hebben gepleegd op het huis van een politieman. Dik twee jaar geleden was er bij het huis in het dorp Best een harde knal die veel schade veroorzaakte. De wijk agent en zijn gezin waren op dat moment thuis. Waarom de tweede aanslag zouden hebben gepleegd is niet duidelijk. Het is nog steeds helemaal mis in Californië. Door noodweer zijn al 17 mensen omgekomen. Het regent al weken keihard. Daardoor zijn straten en huizen ondergelopen, vertelt deze man. Het nog meer Dat is concern. Het slechte weer is nog niet voorbij. Ook vandaag gaat het weer flink stormen en regenen. En de tijden van stedentrips voor een paar tientjes zijn echt voorbij. Ik heb hier 70 euro. Heen en terug. Ja? Milaan. Oké, okay, ja. ja. Prima. Doe maar dat. Ja, dat is goed. Na een uurtje het internet doorzoeken vond ik een vlucht naar Edinburgh voor 5,99 euro. En toen besloot ik om het goedkoopste vliegticket te boeken dat ik kon vinden. Ja, Vliegtickets worden stapje voor stapje duurder. ABN Amro heeft dat uitgerekend. Ook voor populaire bestemmingen als uh, nou, bijvoorbeeld in Lissabon 52 euro, Athene uh, 56 euro. Dus het gaat, uh, gaat toch al om forse bedragen. En dat komt door belastingen en nieuwe Europese milieuregels. Het weer vanmiddag droog met wat zon en wat wolken en een graad of 10. Vanavond trekken er vanuit het westen zware buien over. Vooral langs de kust kan het flink spoken. Morgen begint ook weer met veel wind en regen. En het is opnieuw zo'n 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A9 van Diemen naar Amstelveen is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen staat 2 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is volgens nog 10 minuten. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu ZFM luncht. Goedemiddag luisteraars.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 Your dash is one more TV. We Text TV op kanaal 45. We hebben daar begonnen met Tones and I Dance Monkey, gevolgd door A Natural Woman van Arita Franklin. Dance en bewegen voor senioren. Onder leiding van Connie Lodewijk, voetjes van de vloer. Is goed voor lichaam en geest. Kosten zijn 10 euro per maand. Een aanmelden kan u via de website van Pluspunt. Vrijdag tot en met 7 juli van kwart over 10 tot kwart over 11. En de locatie, Pluspunt. En ik ga door met Marvin Gaye. Let's get it on.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 Je neemt het gevoel van eenheid, van adem, lichaam en geest mee in het dagelijks leven. En het is op de maandag tot en met 17 april van kwart over acht tot half tien. De locatie is pluspunt. De volgende is Touch Me in the Morning. Diana Ross. Touch me. Instrumentaal van de week. Billy Vaughn, geboren in Glasgow op 12 april 1919 en overleesde in Escondido op 26 september 1991, was een Amerikaanse muzikant en orkestleider. In de laatste jaren van 1960 en de vroege jaren 1970 woonde Vaughn in Palm Springs in Californië. Hij overleed op 26 september 1991 op 72-jarige leeftijd in het Palomar Hospital in Escadido. Hij en zijn vrouw Marion zijn begraven in het Oak Hall Memorial Park in Escadido. Hier is het orkest van Billy Vaughan met Swingin' Safari. naar het leukste radiostation van Nederland. Always and forever, each moment with you is just like a dream to me that somehow came true. And I know tomorrow will still be the same Cause we've got a life of love that won't ever change Just the things that you do And if you get lonely only me and take A second to give to me That magic you make. En in volgens waren dit... Heatwave met Always and Forever... gevolgd door... de voortops met Ain't No Woman. Open Atelier. De cursus is geschikt voor beginners... en gevorderden. Open Atelier is werken met verschillende materialen. We tekenen met houtkool... soft pastel... pen en inkt als schilderen met aquarel... en acryl. De kosten zijn 130 euro... en het is elke dinsdag... Tot en met 28 maart. En de locatie is Pluspunt. Onze ogen konden kijken, sinds het licht ons land verscheen, Maar na het breken van de tijken, ging men denken naar ik mee.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 great Will you do the Mamma mia. mia! let me go! Dit waren de 3D's met watermensen, gevolgd door Queen, Bohemian Rhapsody. De Manhattans is een Amerikaanse rhythm and blues groep... die in 1976 een wereldhit scoorde met Kiss and Say Goodbye. In 1962 werden de Manhattans opgericht in Jersey City, New Jersey. Hun internationale doorbraak volgde in 1976 met de album The Manhattans... En in 1980 scoorde ze nog een top 5 hit in de Verenigde Staten. Hier zijn de Manhattans met Hurt uit 1976. Ze scoorden met deze plaat een bescheiden 13e plaats in de top 40.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 RUN!